10 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Chios, vlakbij Turkije, woedt een grote natuurbrand. Die brak vannacht uit en verspreidde zich snel door de droogte en de harde wind. Drie plaatsen aan de zuidwestkant van Chios zijn geëvacueerd. Er wordt geblust met brandweerwagens, vliegtuigen en helikopters. Vier jaar geleden brandde op Chios bijna 13.000 hectare natuurgebied af. Sportkoepel NOC-NSF betreurt het dat Rusland niet is uitgesloten van de Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de Russen niet geschorst, ondanks de dopingschandalen. Schone sporters worden nu niet beschermd tegen sporters die gebruiken, zegt NOC-NSF. Ook het wereld-antidopingagentschap WADA is teleurgesteld dat het IOC niet harder tegen Rusland optreedt. Boeren worden steeds vaker benaderd door criminelen die hennep willen kweken in leegstaande schuren en stallen. Volgens burgemeester Palmen van Hilvarenbeek krijgen sommige boeren zelfs brieven in de bus waarin staat hoeveel er mee verdiend kan worden. En dat alles voor ze geregeld wordt als ruimte beschikbaar stellen. Volgens Palmen is de toenemende leegstand een van de oorzaken. Hij pleit ervoor om leegstaande schuren een nieuwe bestemming te geven of ze af te breken. Daar zou dan een goede regeling van moeten worden getroffen. Een kwart van de Nederlanders heeft wel eens ruzie met de buren. Aanleiding zijn zaken als harde muziek, herrie van kinderen en rook van de barbecue. De Regenswijsstandsverzekering Informatiecentrum deed onderzoek naar burenruzies onder ruim 2000 mensen. De meeste klachten komen uit dichtbevolkte gebieden als Zuid-Holland. In die provincie gaat 60% van de klachten over harde muziek. In Gelderland gaat het vaak over overhangend groen. en In de dunbevolkte provincie Flevoland daar zijn de minste burenruzies. De weer, veel wolkenvelden, enkele bui... maar er zijn ook perioden met zon. 20 tot 25 graden vanmiddag. En ook de rest van de week temperaturen tot 25 graden met zon... en soms een bui. Dit was het, het nos Show. DFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Steak bread Oh, oh, oh Don't hide it Don't hesitate enough, She gets up in wounds She thinks of all the pain and bite the decor She empties all the tip jars That won't get back when she lost And have to look back to know where she's gotta go. On. No, you don't have to wear your best fixed smile. Baby, you know generation met cream. Ja, en als één ding niet op die haringen zometeen gaat komen... dan is dat wel slagroom, denk ik. Rudy, onze eigen locatiemanager Rudy. Die is ervoor aan het zorgen dat er zometeen vijf haringen voor onze proevers terechtkomen. En uh, ik heb de dans kunnen ontspringen, want ik lust eerlijk gezegd helemaal geen haring. Maar zometeen bij Haarlem 105, de grote haringtest. En waarom doen we het nou precies? Haarlem 105 en CFM samen zijn dit hele weekend te beluisteren vanaf de haven van Zandvoort. Dus mijn uitzicht is op dit moment uh, niet een studiomuur of een raam. Met de straat Haarlem. Nee, ik kijk gewoon uit over zee en een terras met hele gelukkige mensen. Ik zie zelfs de eerste zandkasteel. Dus dat vind ik ambitieus, want er staat nog wel wat wind op het strand. Het weer is verder prima. Maar zometeen dus eerst haringen proeven. Bas van der Schuit en ik zijn de hele boulevard langs gegaan om haringen te verzamelen. Dat is best succesvol gegaan. Iedereen werkte mee. Dus we hebben van iedere haringtent langs de boulevard hebben we een haring. En uh, of die goed gaan vallen, dat gaan we zometeen merken. In ieder geval zullen ze uh, ja, zometeen heerlijk ruiken, ben ik bang. Gelukkig is er wel een Pro en een smile. Dit zijn de Little Kings. Zover. De grote Haarlem 105 haringtest staat op punt van beginnen. Ik sta op uh, veilig afstand, maar uh, Rudy Nicola, ja. jij die staat er lucht, bovenop, hè? Dat is niet te doen. Ongelooflijk. haring de bij elkaar bij lichaam een aantal uur... heeft dat ook uh, invloed op de smaak, of valt dat wel mee? Ja, dan, uh, dan krijg je extra, extra aroma mee. Dus dat is okay. uh, ja, wel dat, dat is dan positief. Ik hoor, alweer rare termen voorbij komen... zoals glibberen en hij proeft lekker in de mond. Maar het gaat <laughs> om de haring. Hè? Ja, ja dus oké. Okay, nee, nee, voor de duidelijkheid. Als je een langs wordt komen, dan weet je waar het over gaat. Goed mannen, we gaan beginnen. We hebben hier een vierkoppig jury zitten. Uh, we hebben vijf strandtenten. Vijf strandtenten hebben we om haring gevraagd. Iedereen heeft meegewerkt. En aan het einde van de uh, test dan weten we wie de lekkerste haring heeft. Eén ding even belangrijk om te melden is dat we niet weten van wie die haring is. Nee, want anders kunnen we bevooroordeeld raken ja, ook. Precies. Als de een ons 50 euro vooraf heeft gegeten, gegeven, ja, dan weet je hoe het zit. Maar dat is nu niet het geval. We gaan eerst even naar de juryvoorzitter, Bas van der Schuit. Waar gaan we op letten, Bas? Nou, vandaag gaan vandaag vooral net op de smaak uiteraard, dat is het belangrijkste. En hoe, die, hoe de bite is, ligt die glibberig in je mond, hè? daar ga je al. Ja, ja, ja haringen, voor de duidelijkheid. haring is dus ook mondgevoel. Wat, wat zei je? haring is dus ook mondgevoel. Ja, precies. Hè? En uh, jij, jij bent een kenner, blijkbaar uh, Is het net als met wijn, spuug je het ook uit en Of... Wat een bakje voor me? Nee, maar uh, ik had van de week ergens... Lekker spoelen. <laughs> ik had ergens een hele slijmerige smerige haai gehad. Dus dat moet hier dus niet zijn. Het moet wel lekker stevig zijn, lekker smaakvol. En um, we hebben over omkopingen gesproken. We hadden, we hadden een, een vistent, die ging hem helemaal mooi inpakken. Helemaal met extra veel versieringen omheen. Dus ze zijn wel een beetje bezig om je te invoeden. Maar dat kan dus niet. Het heeft een geen zin. Dus wij gaan binnen nu in een paar minuten weten wij Welke van de vis tenten aan langs de beste haai hebben. Oké, nou laten we beginnen met één. Wij weten dus niet van wie die is. Nou, man, pak een stukje. En dan gaan ze met een vorkje erin. Eerste mening, Bas. Ziet die er lekker uit? In ieder geval, ruikt die lekker? Hij ziet er. Ja, ziet er wel redelijk uit. Redelijk? Ja. Ja, nou ja, als je van zult. Dus, uh, de eerste hap gaat erin. Nou, hou je binnen, Daan? Ja, ik moet zeggen, uh, voor de eerste keer is het wel... Deze is best wel prima, maar het is wat Bas ook zei. Er moet geen tierenlantijnen bij zitten. We hebben er geen ui bij, we hebben er geen augurk bij. Dus het gaat puur hier om de smaak. Voor de eerste is het oké. Okay. Oké, okay, voor de eerste is het oké. Okay. Ik ga even naar de andere kant van de tafel. Uh, Roy... Uh, jij, als ervaren zandvoerder en zierfemmer Vemmer, eet natuurlijk wel vaker een haringje. Wat vind jij? Ik uh, vind hem. Uh, hij, is hij is lekker vet. Ja. Um, ja ook omdat het eerste, de eerste haring is. Uh, ja, ik weet het nog echt niet. Oké, okay, de twijfel is nog een beetje hier. Uh... Ja, we moeten maar snel door met die volgende ja, haring. Ja, denk ik. Laten we. Uh, voordat we naar de volgende plaats plaat gaan, haring 2. Dus haring 1 die kan doorgeschoven worden. En tijd voor haring 2. Ja, die ligt daar een muur jongens niet te doen maar het ziet er oké okay, eerst even Bas we gaan even kijken naar de kleur het zijn gelukkig zijn kleinere stukjes nu uh, beter gesneden deze, deze, deze ziet er, hij ziet er een beetje glibberig uit ik heb het gevoel dat deze zometeen heel erg zo... zo als je... die voel je op je maag liggen nog ja dat je toch in, in je mond zult dat het uit elkaar valt weet je? alsof het, ik weet niet maar misschien uh, weet je misschien het uitziet dat dat oké okay. nou dan gaan we mannen de eerste hap ik zie, uh, nou, op zich... Ja, dan kijk ik niet helemaal ik, lekker vol. Nee, maar als ik naar jullie nog aan een haring kijk... Dan? Ik zie best wel... Uh, ik zie ze allemaal ja knikken. Uh, Fred, wat vind jij? Ik vind het iets minder. <laughs> maar Fred is ook een zandvoorder, hè? He? Misschien... Dus denk je verschil tussen Haarlem en zandvoorders? Qua, qua haringconsumptie? ik, uh, ik denk het niet. Nou, dan gaan we naar de echte Haarlemmer. Daan? Eh... Uh, Twee, de tweede, wat zie jij? Ja, ik, moet, ik moet het toch oneens zijn. Ik vond hem wel echt meer smaak hebben en een betere smaak hebben dan de eerste. Dus ik, ja, voor mij staat nu nummer twee eigenlijk vooraan. Oké, okay, nou, het is spannend. Verdeeldheid onder de jury. We uh, ja. Laten we zo meteen verder gaan met, uh, met de, tweede, de derde, de vierde en de vijfde H&T. <laughs> ik hoop dus het volhouden, jongens. Ja. Bas gaat het, moet ik alvast een emmer halen? <laughs> Hey. In Kimbra. Somebody that I used to know. Er zijn twee haringen onderweg van de vijf. Ik ga kijken hoe het uh, daar gaat. Rudy, Nicolaas. Ja, het wordt ook allemaal gefilmd. Hè? Dus later ook op, uh, op internet te zien. Dan weet je dat we echt een haringtest doen. En niet bijvoorbeeld een stukje banaan of zoals je kunt eten. Oké, we gaan weer verder. 1 en twee zijn getest. En voor de duidelijkheid, we testen ze blind. Dus we weten niet waar, uh, van welke stranden ze zijn. En nu zijn we aangekomen aan uh, de derde haring. Ehm. Um, als eerst, Fred, wat vind jij? Hoe ziet het eruit? De derde? Nee, ja. De tweede eerste hebben we gehad. He. Ja, de, ja, nee, oké. Okay. Deze ziet er prima uit. Ja, de presentator ook. Ja, nee, maar deze ziet er prima uit. Dus uh, we gaan nog uh, kijken of de, of de smaak nog uh, goed is. Oké, okay, ziet er prima uit. Nou man, en dan gaan we weer. Ik zie je vinger omhoog gaan. Bas, wat wil jij zeggen? Hij is niet heel goed schoongemaakt. Oh jee. Graatjes uh, zitten. Ga bijna van je graatje, Bas? Oké, mannen smaken. smakken. Ik vind deze wel lekkerder. Ik vind deze wel het lekkers, ja. Maar dat komt misschien omdat hij het minst naar haring smaakt. Denk jij dat... We twijfelden over die vorige... of het echt een Hollandse Nieuwe was. Wat denk je hiervan? Ik weet niet hoe een Hollandse Nieuwe moet smaken... maar volgens mij heeft deze in een palingvat gezeten. Of in ieder geval tegen een paling aangeschuurd. Vet denkt dat dit een Hollandse nieuw is. Daan denkt dat het in een palingvat heeft gezeten. Roy, wat is jouw mening over deze haring? Nou, ik uh, vind. Hij is, hij is goed vet. Maar uh, hij is uh, stevig. En ik vind hem ook lekker. Dus. En die haring ook? Oh, sorry hoor, dat ervaring. Oké okay, mannen, we gaan naar de vierde. Hierna hebben we nog, uh, nog twee te gaan. Ja, we kunnen het wel later opeten. Maar we gaan eerst naar de vierde. Oké. Okay. Um, nou dan, ziet er, ziet er goed uit. Lijkt meer op een paling. Ja, precies. Hij ziet er een beetje pips uit. Nou ja, de, de, de kleur is een beetje... Het gaat naar roze. Het gaat een beetje naar... Een beetje, beetje schrik-effect, ja. Maar jij zit natuurlijk naar... Ja, naar goede argumenten te vissen. Maar ik denk, dat die, ja, ik denk dat deze niet zo heel goed uh, in de smaak gaat vallen, denk ik. Okay. Tot nu toe, uh, nou, basket, kom maar. Uh, zijn de meningen nog niet echt positief. Nee, he? het valt nog wel tegen. Nou, de lekkerste we smaak, niet de... de haring. vorkjes gaan nu de haring in. Hij zit vast. Dat is ook niet helemaal goed, denk ik. Maar... Oké. Okay. Nou, Bas ruikt er even aan. Die, die trekt een vies gezicht, dat wil je niet weten. Maar, uh... Hij ruikt een beetje naar frituurvet. Nou, bedankt voor deze mededeling. Nee. Oh, wat de... Nou, dit e het is dat het radio is, ja. maar dit ziet er iedereen. Ja, die haring gaat hele zaak over zich Nou, de, de twee heren hier die hebben een veel sterkere mening, maar ik vond, het niet zo, ik vond het niet zo vervelend. Ik bedoel, zij gaan bijna over hun nek. Maar, Bas, wat was er nou zo erg aan? En dan wordt hier gewoon haring uitgespuurd. Ik die ook niet de, de Maar het maakt er ook naar. Nou, dan gaan we naar Fred. Fred, ja, jij bent er nog mee bezig. Ik zie er bijna de tranen in je ogen springen. Ja, inderdaad. Deze is... Uh, nee, niet te hachelen. Oké, okay, deze was niet te hachelen. Nummer 4. En nu gaan we naar de laatste. De laatste haring, dat is nummer 5. En dan weten we wie er, uh, wie er gaat winnen. De jury gaat dan in beraad. Oké, okay, mannen. Nou, ziet er volgens mij wel, uh, wel redelijk uit, toch? Uh, ja, maar uh, <laughs> beetje dan net, inderdaad. En de smaak kan ook niet veel slechter zijn, dus let's go. Laatste hap. Laatste van deze ronde... En daarna hebben we de uitslag. Nou, alle gezichten <laughs> verspringen niet zoals net. En ik zie, nou... Ik zie op zich wel knikkende kopjes, Roy. Wat, wat vind jij van deze? Ja, deze proeft naar kroon. Oh, hij raadt gewoon de zaak, joh. Jij kan de zaak raden ja. Oh, dat vind ik knap. En als het niet zo is, wat dan? Nou, dan heb ik pech. en dan uh... er wordt de semen min boos over, denk ik. <laughs> en jij, Bas, de laatste van deze... Van deze test, wat vond jij? Het is uh, niet de lekkerste, maar... Mm, ja, hij is wel redelijk. redelijk. Oké okay, Melvin, dit waren de vijf haringen. De jury gaat in bera beraad en dan komen we zo meteen uh, bij je terug. Ik ja, ben benieuwd waar die vierde gaat eindigen. <laughs> wat denk jij? Dit is nummer 105. I've been down so people me and they know. They just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 Sometimes I feel so full of love It just comes spilling out Some come see. I give it away so easily But if I had someone I would do anything And never, never, never let you feel alone I won't, I won't leave you on your own Who am I to dream? Dreams are fulfilled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 Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en daarnaast is één persoon aangehouden. In Hillegom is gisteravond bij een aanrijding een fietser gewond geraakt. Het gebeurde op de kruising van de Wilhelmina-laan en de Van de Endelaan. De auto heeft schade opgelopen aan de bumper, motorkap en het vooraan. De fietser is overgebracht naar het ziekenhuis en de politie doet nog onderzoek. De D66 in Zandvoort pleit voor een groot skatepark. Het zou er een moeten worden met internationale allure. Er is nu al een park langs het spoor, maar die is te klein volgens de partij. Het idee is om een park aan te leggen op een centrale plaats, zoals de boulevard in Zandvoort, om op die manier de aantrekkingskracht van het dorp te vergroten. En zo beservice ook een alternatief wanneer de zee een dag niet gunstig is. En dan gaan we even naar het weer en daarvoor hebben we Rudy ja, op het strand. Ja. Ik zit hier op het strand en iedereen kijkt mij aan van wat de fuck doet die beeld nou weer daar met die En dat, dat snap ik ook wel hoor, want je zit er ook best wel apart bij je. Ik zit er toch <laughs> eerlijk bij, gewoon lekker, lekker stilte op het strand, heerlijk zo. Uh, het weer, ja, uh, winderig vooral. <laughs> Weinig, uh, weinig zon te zien vandaag, maar qua temperatuur zit het wel aangenaam. En het water schijnt dus helemaal niet zo koud te zijn. Dat betekent dat er regelmatig mensen met hun voeten het water in stappen. Dus ja. dat valt wel mee. Morgen is het gelukkig uh, iets beter met iets meer zon. Dus dat is wel positief. Dus ik zou zeggen, kom lekker langs bij ons. Ja, heb je al een verbrande duizen kunnen zien? Verbrande nee, die zitten allemaal in kuilen. Dan dus oh ja. denk ik heb het niet. Nou, zoek jij nog even verder aan. Ja.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 Can't seem to let you go. Can't seem to hold you close. I know. When she looks me in the eyes, they don't seem as bright no more, no more. I know. But she loved me at one time. What I promised her that night, cross my heart and hope to die. It's tearing me apart. She's slipping away. Am I just hanging on to all the words she used to say? Pictures on, the phone. Pictures on the phone. She's not coming home. I'm not coming home. Oh, nah, nah, nah, oh, yeah. I know what you did last summer. Just lie to me. There's no harm. No, no, no, no, no. Can't seem to let you go. Can't seem to keep it close. Hold me close. Can't seem to let you go. Can't seem to keep it you close. You know I didn't mean it though. Tell me where you've been lately. Tell me where you've been lately. You hold me close. Tell me where you've been lately. Tell me where you've been lately. Don't, don't, don't let me go. I can't seem to let you close. Can't seem let you didn't mean it though. I know you didn't mean it though. you didn't. Go! is I know what you did last summer. En uh, er zijn een heleboel punten en haringen opgeteld. En dat uh, gaat tot een uitslag leiden. Rudy, ja, we hebben een uitslag. <laughs> Ik ben uitslag, heel benieuwd naar de, de haringtest gedaan. Ik heb een aantal uh, vieze gezichtjes gezien. Ook een paar min vieze gezichtjes. Uh, Algemene mening. Bas, wat vind jij van de kwaliteit van de vis hier aan de boulevard? Ik nou, ben een beetje verwend. We hebben er in een paar zitten die echt uh, excellent zijn. Uh, hier zit er eentje. En we hadden al een beetje met z'n allen in gedacht van dit zou hem kunnen. Dit, dit, dit is die tent. Daar hadden we het al een beetje over. Blijkt ook te zijn. Dat is ook de winnaar. Dat is eigenlijk de enige met nog een ander die echt uh, redelijk uit de kwam. rest we eigenlijk niet uh, Mag ik niet tevreden zeggen? Ja. Niet tevreden, Fred? Ja? Vond je het ook niet tevreden, Phil? Nee, er zaten inderdaad... Uh, zeker nummer 4 was dat gewoon uh. Ja, die was... Uh, nee, dat je zegt van... nou geeft hij die, die aan de kat of de hond. Oké, okay, en die is dus ook op de, die is ook op de laatste plek geëindigd denk ik dan. Zelf, zelfs bij een kat zal ik het niet geven. Oh. Dat gaat toch gaat te ver. Nee, moet jij die kots ruimen? ja ik snap hem. Oké, okay, laten we beginnen met nummer 5. Ja, dit was dus uh, diegene die niet één kat moet geven. Uh, ik zei net al, uh, hij ruikt een beetje naar frituurvet. Hij komt van Fish and Chips, dat is bij het tankstation op de boulevard. Uh, hij heeft 4,9% gekregen van de jury. Dat is echt... Uh, was, ik, heb, ik en Roy, Roy, en ik hebben bij me hem eruit gegooid zelfs. Oh ja? Ja, ik, ik ben er nu eigenlijk al een beetje misselijk van. <laughs> Oké, okay, dan gaan we naar de nummer 4. Uh, hij heeft het stukken en ook echt stukken beter gedaan door Fishermore. Moor. Ze zitten bij het uh, wat enorme vet gewaarde Pellers Hotel. Ze hebben een 6,5 gekregen van ons. Hij uh, ja, was, was misschien iets te stevig en het proefde niet als de Hollandse nieuwe. Wat vonden wij? Ja, dat vond ik ook. Het, uh, het leek niet heel erg vers of zo te zijn. Dat viel dan een beetje tegen. Oké, okay, dan gaan we naar de nummer... Nummer 3 uh, gaan we dan. en De ga verder. De nummer drie die was... Uh, even goed kijken. dat uh, was uh, Kran Kran Zuid. Die zitten zo zeggen, bij het begin van, het, uh, van Zandvoort Zuid als het ware. En zij hadden 6,7. Ze scoorden lichtelijk meer dan, uh, dan Fisher Moore. En op nummer twee... Die zit hier uh, vlakbij de haven van Zandvoort. Boven het Strand Museum Bij het Holland Casino voor de deur. Zij, uh, ja, die, die, de vis van hun was wel echt lekker. 7,1 voor de Haring. En de nummer 1, die zit voor het Beach Hotel. Een 8,4 voor de Zemermin. Oké, okay, de zeemermin. En dan gaan we naar de nummer... Dat was de nummer 1. Oh, dat was de nummer 1. De zeemermin. Oh, oké. Okay. Nou, uh, de zeemermin van harte gefeliciteerd. Moeten nog mensen bellen? Sterk nog, de zeemermin hangt aan de lijn. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Ja, is het nog een verrassing? Hoi, nou het is wel leuk altijd de complimenten krijgen natuurlijk. Ja, en uh, Bas, Bas en ik uh, zijn vanmiddag langs geweest en het viel ons op uh, dat ook uh, aan de presentatie toen uh, bijzonder veel aandacht werd gegeven. Dus waar uh, de vis heeft het uiteindelijk gewoon op smaak en kwaliteit gewonnen. Wat is nou jullie geheim? Want ik bedoel, het komt allemaal uit, het, uit dezelfde zee uiteindelijk. Wat is het geheim van jullie haring? Uh, om het, het type van uh, je haring op de juiste temperatuur uh, aanleveren, ontrooien. Uh, partij uitzoeken met je leverancier aan te. naar Mercedes. Weet je, het, is, het is niet zomaar dat je een emmertje op een een groothandel en, en uh, dat je er dan bent. Je moet echt een... Er uh, dus, dus, dus zit een stukje zorg aan en, en uh, ik heb uh, een, uh, gelukkig een, een fijne groep medewerkers uh, die heel behaaldend zijn in het haring schoonmaken. Dus ja, dat uh, alles bij elkaar, dat uh, open aandacht geven, liefde in je werk stoppen en dan kom je naar heel in. Dat zijn hele mooie woorden voor uh, blijkbaar dus ook een hele goede haring. Heel erg bedankt en, uh, en succes dit weekend. 17 september doen wij altijd voor onze vaste gasten organiseren wij een haringproeverij. doet geen enige hier in Nederland. Wij zijn de enige die een haringproeverij organiseren voor onze vaste gasten. Misschien vinden jullie het dat op 17 september of zaterdag een gaan eens even kijken of, dat of, zou een keer wat te kopen. We gaan eens even kijken of iemand uh, na al deze haringen daar, uh, daar zin in heeft. Maar dat gaat goed komen. Heel erg bedankt en succes vandaag, want het zal nu Dank wel storm gaan lopen. Yo! Full of cash we can blow up 505. En uh, Fred, ja. jij als uh, CFM'er, hoe zit het uh, met jouw strandjuttalent? Strand? Juttalent, oftewel jatten van het strand, zoals we vanmiddag uitgelegd hebben gekregen. Ja, helemaal niet. Helemaal niet, nooit gedaan. Roy, alsjeblieft vertel ja, dat jij wilde. wel wilde. Ik wel, ik wel. Ik heb, uh, ik denk dat het al 15 jaar geleden is of zo. als kinderpartijtje heb ik uh, gejut met het Juttersmuseum. dat uh, was wel leuk. En wat vind je dan? Ja, echt van, van, van alles, van touwtjes tot aan geld, tot aan uh, een reddingsboei een toevallig gevonden. Van een boot was afgewaaid. Want Dat redden hadden... was niet helemaal goed gegaan, denk nou, ik. Ik hè? denk het ook niet, maar er was nu een storm en toen kwam juist van alles op het strand. Uh... Ja. En we hebben ook een keertje heel veel bad-eentjes uh, bad op het strand gekregen. Was er een pellet met bad-eentjes uh, <laughs> opgewaaid. En heb je nog, iets, uh, nog een bijzondere herinnering thuis liggen? Een echte trofee van de strandjutten Nee, nee. Dat niet, maar daarvoor hebben we toch het Juttersmuseum... als je gaat kijken naar spullen die gevonden zijn op het strand. Ja, H&M 105 gaat daar morgenmiddag langs. Uh, maar vanochtend, toen we hier aankwamen en begonnen met de uitzendingen... vanaf het strand van Zandvoort, zag Bas van de Schuit een strandjutter in actie. En die dachten, daar red ik achteraan met zijn opnameapparatuur. En die, uh, ja, die vroeg natuurlijk het hem van het leven. Ik sta hier op het, uh, op het strand met pier, zo'n raar je het waard enorm. En ik sta naast uh, Evert uh, Tilburg. Evert, uh, jij bent uh, strandjutter... Nou ja, nee, ik loop hier uh, een beetje te zoeken met mijn metaaldetector. Echte jutter, die uh, ben ik niet. Wat een echte jutter is dan? Nou, die heeft zand voor hetzelfde als het goed is. Die jutter, jut, dat is anders dan wat jij nu doet. Want ik met ook strandjutter met een metaaldetector. Nou, ja, ja, je mag het noemen wat je wil. <laughs> waar, waar, waar ben je nou, uh, nou op zoek? Zijn ieder ervan naar, naar metaal? Maar... Nou, het enige wat ik echt eigenlijk nog leuk vind om te vinden, dat is uh, goud of zilver hebben ja, over ringetjes en ja, dat, en... ja, dat soort dingen. Dat soort dingen. En, uh, maar je vindt uh, kleingeld uh, over het algemeen. ze verliezen best wel veel klein geld. Ze dus best wel zorderd. Dus ik zie hier 2 euro munten. Uh, het is ook echt allemaal flink uh, alsof het al jaren ligt. Ja, dit ligt er al lang. Het is niet van dit seizoen. Want uh, ja, het weer, hè, het weer ja. is Maar op z'n ochtend hoe lang bent u dan bezig? Nou, verschillend. Het ligt er een beetje aan hoe het getij is. Ik zoek eigenlijk alleen maar door, uh, laag water. En eh... Uh, ja, meestal na een uur of twee, dan uh, ben ik het wel zat hoor, dan, uh, dan hebben we al Maar de volgende dag dan, uh, ja dan uh, kriebelt het weer, het loopt eigenlijk bijna elke dag hier. Elke dag hier heb je een, een, een, een, een, een, een, een piepje en in het woordje hoor je natuurlijk een piepje. Ja. En als je daar een piepje wordt dan zit je schoppen in, in het veld. Dan heb je vandaag al iets bijzonders gevonden? Nee, nee, nee, nee ja, muntjes, ja, maar ja, dat, dat, dat zeg ik, dat, uh, dat heb ik al zoveel gevonden en dat vind je al best wel veel. Dat, uh, ja, dat geeft niet echt meer uh, de kick die je krijgt als je net begint. De eerste twee euro die je vindt, die je je en wat. En nu heb ik een, uh, ja, eigenlijk zoiets van als ik het niet vind, dan raak ik gefrustreerd. Want ik ben, uh, ja, je, je wordt eigenlijk steeds beter. Dus je, je raakt ook uh, gewend natuurlijk. Wat ja. zijn de meest gekke dingen die je ooit gevonden hebt, tijdens je tocht? Uh, ik heb wel eens een, uh, een stuk van een onderkijk gevonden met een, uh, een, een soort gouden vulling uh, in de tand. Maar die is waarschijnlijk toch wel van de mens geweest ofzo. Maar die was wel, uh, wel heel erg oud. Dus uh, ja, ik, ik heb de politie nog wel gebeld. Maar die hadden zoiets van, nou ja, dat is misschien wel een of zo. Maar dat was wel raar om te vinden. Nou, Evert, succes vandaag. Ja, bedankt. En bedankt. Oké. Okay. Nou, vanaf het uh, winnen gezand wordt, <laughs> is dit best wel de schuimt voor haar, de het is Harlem. 105. Driving in a game, set you full of water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a field, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. Je lopen, ik zei hallo, je gaf me van dat jij. en je was ineens verdwenen in de menigte van kerplein. Maar het gaat mij om het even. Je was bij impulsief met je conclusie. Daarom twijfel ik dat jij ooit gelukkig zou zijn zonder mij. Helders te proberen Maar niemand zal zoveel van jou Met dat hele rijk van dien Daarom twijfel ik dat jij Gelukkig zal zijn Zonder mij oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Zet je radio in het veld Zon. Zee. En heel veel zomerhit's. Dit is ZFM Zandvoort.